Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft de actie van Extinction Rebellion bij het Rijksmuseum in Amsterdam beëindigd. Twintig demonstranten zijn aangehouden. De milieuactivisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan het hek bij de ingang van het museum, dat daarom dicht bleef. Ze eisen dat het Rijksmuseum de sponsorrelatie met de ING-bank verbreekt. Ze noemen ING de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis. Rond half één sommeerden de gemeente en de politie hen de actie te verplaatsen naar het museumplein. Toen de actievoerders daar geen gehoor aan gaven, greep de politie in. Onduidelijk is of het Rijksmuseum vandaag nog open gaat. PVV-leider Wilders heeft de Oekraïnse president Zelensky ontmoet. Wilders schrijft op X dat ze gesproken hebben over wat hij noemt de vreselijke oorlog in Oekraïne en de steun van Nederland. Ze spraken volgens Wilders ook over Oekraïnse mannen die in Nederland verblijven in plaats van te helpen in Oekraïne. En over de kansen op vrede en de problemen met corruptie in Oekraïne. De PVV-leider ontmoette Zelensky op een economisch forum in Italië. In Duitsland woedt een grote bosbrand op de Brokken, de hoogste berg in de deelstaat Zaksen-Anhalt. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie veel toeristen en hardlopers. Juist vandaag zou op de berg de Brokkenlauf worden gehouden, een jaarlijks hardloop-evenement. Het blussen gaat waarschijnlijk enkele dagen duren. En op de Paralympische Spelen in Parijs heeft dressuur Amazone Demi Harkens haar tweede gouden medaille veroverd. Na het goud op de individuele proef werd ze ook Paralympisch kampioen bij de kuur op muziek in haar klasse. Sanne Voets greep net naast de medailles en werd vierde. Lara Baars zorgde voor een verrassing door goud te pakken bij het kogelstoten. De 27-jarige Baars pakte in haar carrière nooit eerder een gouden medaille op het eindtoernooi. Na haar eerste Paralympische Spelen in 2016 werd ze derde. Het weer, vanmiddag geregeld zon. Het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht kans op buien, soms met onweer. Die trekken morgenochtend weg. De rest van de dag is het droog met zon en wolken. Het wordt morgen een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Ja, zeg ik nog tegen Jaap. Ik ga hem niet helemaal draaien. Maar nou, bijna, dat is, het, het, het is bijna nog wel, hoor. Het, het, het ja. scheelt heel weinig, want ja. hij is gewoon zo liggen. Ja. Echt waar, de single van Fun Fun en de Happy Station. En. Wat ik altijd fijn vind, hier uh, hadden we toch even de handjes thuis uh, versie van, uh, van de, dus de originele versie. Ja, Ben handjes, mocht er even niet aankomen. Nee, Ben mocht er niet aankomen, want uh, die versie bestaat ook en die heeft hem daarmee eigenlijk vernacheld. Zeker, Ben helemaal Ja, Mag ik heel even kort nog wat zeggen over die MotoGP? Want er is een sprintrace aan de gang uh, in uh, Misano. En Jorge Martin is uh, de leider in de wedstrijd en wordt op de huid gezeten door de uh, huidige wereldkampioen. Oh ja, die. Ja, ja precies. Nou ja, daar houden het in de gaten. Mocht er meer nieuws over zijn, hoor je dat uiteraard van de collega Jaap Koper. Het tweede uur Zandvoort op zaterdag. Ben je er klaar voor, uh, Jaap? Ik wel. Mooi. Jij want, ook. Ja, en Benno ook, want uh, die hebben op. we op pad gestuurd. Oh, Benno is op pad gestuurd. En uh, Benno, die uh, gaan we zo meteen even proberen te bellen ja. en kijken waar hij uh, allemaal uit hangt. Ja, en dat gaat met Ik denk dat hij met een loopzinder gewoon oh, op uh, pad is. Ja, nee. dat zou kunnen. Ja. Nou ja, we nou, proberen nou, het uh, een of het ander. Ja. En uh, ja, dan gaat hij het hebben over uh, de Wereld uh, Suicide Week die eraan gaat komen. Ja. En deze week dragen de medewerkers van de GGZ en de GGD allemaal gele lintjes. En waarvoor dat is en dergelijke, dat gaat Benno verder uitzoeken met een mevrouw van de GGD. Ik weet nog niet wie, maar dat horen we zo meteen. En verder hebben we nog andere dingen, jaap. Half vier, de evenementen. Ja. Nou, die staat ook op, of is eigenlijk ook te vinden op diezelfde app. Want uh, er werd ook al uh, gesproken over iets bijzonders. Uh, moet ik even kijken. Want uh, er, is, er was wat hier. Bedoel ik de, de herstver. Ja, in het centrum. Uh, en dat Sondag. is uh, toch uh, het meest belangrijke evenement. En die gaan we straks een beetje uitlichten rond half vier. Oké. Okay, nou, dat hoor je rond half vier. En verder gaat Benno nog veel meer op pad onder meer naar de brandweer ook. Eerst gaan we nog plaat draaien en dan gaan we eens even kijken waar, uh, waar die uithangt. Onze eigen Daddy vier, oftewel Benno Veugen. Ja, nou, ze toch in uh, Fun Fun uh, zaten met de Happy Station. Hoor deze uiteraard ook bij een beetje uh, die uh, periode met uh, Hey Woody en uh, Roses. Uh, een beetje de piratertijd, zeg maar, uh, Jaap. Ja. Ja, hè? Ja, alleen ik uh, ben dat al heel lang heb ik dat weer achter me gelaten. Ja, we Je bent meer... nou het alternatieve circuit uh, in. Uh, ja, ja, ja, maar het is ook wel leuk om uh, dat te doen. Maar uh, daar gaan we het niet overheen. Nee, want uh, uh, we hebben Benno uh, ergens uh, te pakken gekregen. Dus... Ja, ja, Benno, waar ben je nu? Haar die Rob. Nou, van de week kregen wij van de redactie een persbericht binnen. En dat ging: het gaat over gele lintjes. En dat persbericht kregen wij van de GGD en de Veiligheidsregio Kennemeland. Ik praat met Marjolein. Marjolein, welkom in onze show. Um, wat is je achternaam en wat doe je voor de GGD? Hoi, uh, ja, mijn naam is Marjolein Klant en uh, ik werk bij de GGD als uh, adviseur gezonde school. En ik zit in het uh, actieteam uh, Suïcidepreventie. Suïcide, dat is een heel mooi woord. voor. Um, ja, het gaat ook, uh, je kunt het ook zelfdoding, uh, zelfmoord uh, noemen. Ja. Dat is in de volksmond, uh, zelfmoord, zelfdoding. Waarom die gele lintjes? Uh, ja, waarom de gele lintjes? Um, nou, de gele lintjes is een uh, actie die in het leven is geroepen door uh, 113 zelfmoordpreventie. Um, en uh, het doel van de gele lintjes, het dragen van een gele lintje, is uh, eigenlijk uh, bewustwording... Uh, over het onderwerp, over zelfdoding. Um, um, over uh, ja, laten zien dat het belangrijk is om het gesprek erover aan te gaan... hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Um, en uh, ja, uh, aandacht vragen voor het, uh, voor het onderwerp. Wie gaan die gele lintjes dragen? Um, bij ons worden de gele lintjes uh, nou, worden eigenlijk breed gedragen binnen de organisatie. Dus onze hulpverleners uh, gaan ze dragen... Maar um, ook wij hier op kantoor. Uh, er ligt bij de receptie. Uh, komen de gele lintjes te liggen voor de mensen die binnen komen lopen. En uh, uh, die ze ook willen dragen. Um, dus eigenlijk wij met z'n allen. Ja. Ja. En uh, het, het gaat over de Wereld nee, wereldsuïcide Preventie Week. Hè? Volgende week begint die tot wanneer loopt die? Ja, dat klopt. Die is volgende week. Uh, van 9 september tot met uh, 15 en uh, ja, in die week uh, vinden allerlei uh, activiteiten plaats, uh, er wordt van alles georganiseerd voor professionals, maar er is ook uh, dus een brede campagne uh, uh, gericht naar het grote publiek en uh, ja, om echt aandacht te vragen voor, uh, uh, voor suicide, voor zelfmoord. Ja. Ja. En Marjolein, wat, wat gaat de GGD er zelf aan doen? Aan die, in die week Ga, gaan jullie zelf nog iets organiseren? Um, nou ja, sowieso doen we mee aan, uh, dus aan de campagne, de gele lintjescampagne van 113. Um, en uh, ja, eigenlijk over het hele jaar do doen we uh, activiteiten op het gebied van zelfmoordpreventie. Um, nou ja, we vragen de aandacht voor uh, in de media, uh, daarom ben jij hier ja, volgens ja. mij. <laughs> um, uh, op social media, uh, in onze nieuwsbrieven, um, mond tot mond. Dus, uh, ja, we doen, we doen van alles. Oké. Okay. Um, hoe vaak komt uh, suïcide eigenlijk voor in, uh, in Nederland? Heb je enig idee? Heb je getallen? Ja, ja helaas was dat uh, vorig jaar in 2023, uh, uh, waren dat 1885 mensen, als ik het goed zeg. Um, en dat, komt, uh, ja, ja, dat, dat uh, komt neer op gemiddeld 5 mensen per dag. Dat uh, is dat veel? Of op 18 miljoen? Dat zijn mensen. Ja, als je, als, je, als je kijkt naar um, de impact die het heeft, natuurlijk gewoon op de, op de persoon zelf, maar ook de omgeving, de naasten, uh, de hulpverleners. Uh, we weten dat een, een, een, een suicide, een zelfmoord um, um, gemiddeld 135 mensen raakt... Um, dus ja, is het, is het, is het veel op, uh, op die miljoenen inwoners? Ja, elke suïcide is er eentje te veel wat ons betreft. Want uh, is het eigenlijk te voorkomen? Um, ja, is het te voorkomen? We weten gewoon wel dat er veel dingen zijn die, uh, die goed kunnen helpen... en die een verschil kunnen maken. Um, um, ja, eentje, daar, uh, eentje daarvan is gewoon... Nee, gewoon, ik moet niet zeggen gewoon, want het is voor sommige mensen niet gewoon. Um, is het kunnen praten erover. Um, want op het onderwerp ja, ligt nog steeds een taboe. Uh, mensen, vinden het, uh, ja, mensen kunnen het lastig vinden om het gesprek erover aan te gaan. En het, uh, soms kun je. Ja, je ziet ook niet. Je, je kunt niet van buitenaf altijd zien of iemand. Uh, uh, met zelfmoordgedachten uh, rondloopt. En dat weet, je, uh, dat weet je door ernaar te vragen. En uh, om, om die stap, uh, ja, zo, zo, uh, ja, om mensen te helpen om die stap te maken, dus om het gesprek erover aan te gaan en misschien signalen te, te uh, leren herkennen. Uh, daar valt al heel veel winst mee te behalen. Dus dat is ook een van de, een van de dingen die volgende week uh, um, nou ja, waar het, waar het uh, volgende week om gaat in de preventieweek is de training die mensen kunnen volgen. Misschien um, kunnen we een te lang verhaal van. Maar, nee, maar, uh, dat gaat heel goed. Maar dus de mensen kunnen een, een training volgen. Want ja, je, je, je zei het: van signalen. Hoe, ja, welke signalen? Wat voor signalen? Uh, wordt wordt uh, dan de vraag. Um, maar dat is een, een training en die kunnen mensen online volgen? Ja, klopt. Ja, ja de training heet de Vraag maar Training. Uh, en die wordt ook aangeboden door 1 en 3 zelfmoordpreventie. Preventie. Uh, en in die training, uh, die duurt een uurtje. Um, en we hopen dat mensen daar uh, een uurtje daarvoor vrij willen maken. Um, in die training leer je eigenlijk uh, um, signalen te herkennen. Uh, dus wat zouden mogelijke signalen kunnen zijn van iemand die met uh, zelfmoordgedachten rondloopt. Um, je leert hoe je het gesprek aan kunt gaan. Uh, je leert hoe je de de vraag kunt stellen eigenlijk, hoe je naar zelfmoordgedachten kunt vragen. Um... Nou, dat lijkt mij eigenlijk uh, geweldig, want uh, het gesprek aangaan... is denk ik het allermoeilijkste. Ja. Um, ja, dat kan, dat, dat kan heel moeilijk zijn inderdaad. Uh, vaak zie je ook wel dat... Um, ook professionals uh, geven aan dat ze het wel eens ja daarin handelingsverlegen zijn... of dat ze het niet durven omdat ze niet zo goed weten... ook wat ze, wat ze er uh, daarna mee moeten. Dat die verantwoordelijkheid bij hun komt te liggen. Uh, en dat wordt ook in de training aangegeven... dat, je, uh, dat uh, welke mogelijkheden er zijn om te verwijzen naar, uh, naar hulp. Dus door die, uh, nou ja, door, door die, die drie dingen te, te doorlopen in een uur... Um, uh, kom je al... Uh, een stuk verder. En uh, je leert er ook een beetje mee oefenen. Okay. Um, Helemaal goed. En yeah. um, uh, mensen die uh, met zelfmoordgedachten rondlopen... wat kunnen die het beste doen? Als ze wat willen doen. Ja. Um, misschien val ik nu in, in herhaling, maar... Um, praat erover. Um, mensen kunnen soms erg... Uh, zo 113 ik. bellen? 113 bellen, dat kan altijd. Die zijn 24-7 bereikbaar. Ze zijn ook altijd aanwezig op de, op de chat via 113.nl. Um, maar ook uh, ja, als je met gevoelens van eenzaamheid en radeloosheid zit. Soms, soms zien mensen geen, geen andere uitweg meer. Maar um, we weten gewoon dat uh, praten helpt. Dus zoek iemand die je, die je vertrouwt. Um, en uh, um, de deel, deel je gedachtes en uh, uh, ja, hopelijk maakt dat het verschil. Ja, ja. nou dat denk ik wel. Maar alleen, we gaan dit uh, gesprek uh, afsluiten. We zitten, de tijd zit er eigenlijk alweer bijna op. Um, nou, een, een zwaar onderwerp, maar goed dat we het erover hebben. Want het moet natuurlijk wel uh, steeds, uh, moet gewoon overgesproken worden binnen onze maatschappijen. Ja, zeker. Ja. ja, dus voor iedereen die de training uh, uh, of die zijn steentje zou willen bijdragen volgende week, uh, weet dat, dat iedereen het verschil kan maken. Um, je kunt de training vinden gewoon via uh, Vraag maar. Als je Vraag maar googelt, uh, uh, dan kom je daarbij. Um, maar het is ook: uh, uh, uh, je kunt ook op de socials kun je, uh, er aandacht aan besteden, je kunt berichten liken. Uh, delen uh, de website: samen mindersuicide.nl. Die uh, uh, laat ook allerlei uh, activiteiten zien die worden uh, georganiseerd. Er zijn webinars voor professionals uh, die ze kunnen volgen om hun kennis bij te schroeven. Um, dus ja, er zijn allerlei opties om, uh, uh, ja, om je. Om je te laten scholen en uh, om uh, te oefenen in het gesprek met elkaar aangaan. Ja. Fantastisch. Nou Marjolein, uh, we gaan uh, dit uh, zware onderwerp afsluiten met iets leuks. Je mag een plaatje aanvragen. En uh, welk plaatje zou je willen horen? Ja, oh ja, die moest ik net even snel uh, mm. <laughs> verzinnen. Ik ga voor uh, Gimme Shelter van de Rolling Stones. Gouwe oude. ouwe. Nou, het lijkt mij geweldig. Kan het erop? Zeker Benno. Oké okay, Marjolein, dankjewel voor dit gesprek en uh, succes volgende week. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Oké, okay, en daar komt hij inderdaad aan, de verzoekplaat van Marjolein Kimmy Shelter. Dank aan uh, collega Veugen voor het uh, interview van zojuist met de GGD. En het ging over uh, suicide, een zwaar onderwerp. Maar uh, wij van de redactie vonden toch dat we daar uh, zeker aandacht aan moesten besteden, Jaap. Ja, uh, dus er uh, zijn genoeg mensen die met die gedachten uh, rondlopen. En dat uh, willen we natuurlijk met z'n allen proberen te voorkomen. En dus, uh, val je daar ook in bij, want uh, ik krijg regelmatig als redacteur, muziekredacteur van uh, 3 voor 12 Noord-Holland materiaal binnen van jongeren... die bijvoorbeeld te kamp hebben met mentale problemen... en daar ook hun songs over maken. En dat uh, versterkt dus ook het hele verhaal... wat uh, we net uh, hebben kunnen horen... uit de mond van onder meer Ben dus, Ja, je uh, ziet het dus, heel veel bij ja, jongeren. Ja, bij jongeren vooral. En ik uh, kan me er wel iets bij voorstellen... en het doet mij dan ook echt zeer... als ik uh, met name de, de jongere generatie daarmee zie worstelen. Dus dat uh, is... Puur de persoonlijke noten die ik daarin tref. Maar goed, ja, we hebben... volgende week de hele week aandacht voor <coughs> uh, Suicide in Prima. De suicide Week, Preventie Week. Ja, moet ik zeggen. Maar we houden ons een beetje ook aan de tijd. En de tijd leert ons dat we om half vier iets uh, moeten gaan zeggen over wat er allemaal te beleven valt in Zandvoort. Uh, morgen uh, kunnen we terecht bij het nieuwe Unicum, want er is weer een jazz in Zandvoort. En niet van zomaar iemand, want Laura Figgi komt. En die wow. gaat uh, daar spelen. En uh, zij zal een aantal Franse songs met een Latijnse, ja, een Latijnse touch. Zoals ze dat dan, uh, met een Latijnse randje uh, laat horen. Uh, Jean-Louis van Dam zal op de piano uh, plaatsnemen. Edwin Corzelius, of Corzelius op de bas. En de altijd en bijna onvermijdelijke... Of niet onvermijdelijke. Frits die is er ook bij. Die doet het slagwerk. Van uh, ah. jou en Clement, hè? Trio, <tie> jou en Clement was het. Oh, ja, is dat, ja. Ja, nou, dat, dat ja. weet ik niet. Maar uh, Frits Landersberger is wel een uh, zeer bekende naam in de jazzwereld. Jean-Louis van Dam trouwens ook, hoor. Want het, uh, dat zijn gerenommeerde namen die uh, vaak in jazzbands. Spelen. Uh, het is allemaal te vinden aan de nieuwe unicum Zandvoortslaan 165. Het niet te missen. Zandvoort binnenkomt rijden is meteen rechts bij de rotonde. En daar kun je dan terecht. Uh, vanaf half twee is iedereen welkom. En het concert zelf begint om half drie. Entreebedrag is 15 euro. Reserveren van kaarten voor alle concerten uitsluitend via Jazz in Zandvoort. Ik weet niet of dat nog steeds mogelijk is. Uh, toe is 135 euro. En dat... Dan ook via dezelfde website jazzinzandvoort.nl En gaat er niet even naartoe om uh, nog naar binnen te glippen? Nee, het gaat, dat uh, gaat echt niet uh, lukken. Ik ben benieuwd alleen of uh, hier ook al de btw-verhoging is uh, uh, doorbrekend. Ja, die gaan we dan ook even een paar keer ook, uh, noemen. Voor, uh, voor die mensen die daar uh, naartoe willen. Uh, nee, maar een mooie, is, mooie prijs hoor, voor zo'n uh, artiest. Natuurlijk, uh, maar uh, wat is er dan nog meer? Uh, wat wat uh, mogelijk is? Uh, want uh, het is niet zomaar dat je iets moet betalen. Uh, want je kan voor 21,50 euro kan je zelfs je helemaal laten vervennen. En dan is er dus zelfs een menu A. Zalmfilet met dilleroomsaus, groene salade, ratatouille, patatjes, op met rood fruit. Dat is menu A. En menu B is diamanthaas met pepersaus, groene salade, ratatouille, patatjes, op en rood fruit. Ik hang op. Jij hangt op. Maar dat is uh, als je dus iets extra's wil. En je wil na afloop nog een beetje lekker zitten eten. Dus dat is daar bij Jazz in de Zandvoort. Dan is er vandaag nog het Street Art Theater Festival. Op paal 69 op het Zuidstrand. Begint na deze uitzending. Dus de mensen die nog iets willen horen van uh, Fred Heij. Die moeten kiezen. Uh, ja, of het is naar het Street Art Theater gaan. Op paal 69. Of naar Fred luisteren. Uh, maar goed, uh, vanavond uh, zijn daar, of vanmiddag zijn daar een aantal mensen te gast die daar wat, uh, wat kunnen doen. En er is lekkere jazzy en bluesy muziek door Lynn May. Uh, en het uh, programma zelf uh, is La Gitana et Chica, de waarzeggers. Dan is er illusionist en journalist Arnold Jan Scheer, die kennen wij ook. Want uh, die heeft een aantal filmpjes of filmdocumentaires uh, gemaakt voor de Paradijsvogels. Met Dolly tempier examen samen. Dus, hele mooie. Ja, ze zijn hele goeie. Met, onder meer met uh, Marlene Sjerps, uh, kan ik mij herinneren. Met, uh, uh, met, uh, met haar onder, onder andere. Bewonerscamping Zandervoerder ook. Die ook. En de verhalenverteller Mick Boskamp. Die is hier ook wel eens regelmatig in de uitzending gehoord. Uh, Vanmorgen. Gekozen. En vervolgens is er ook nog een strand en demo uh, van... Uh, Kunstenaar Maxim Gazendam. Die heb ik ook regelmatig gesproken. En dan hebben we nog een uitsmijter. Want morgen is er namelijk de herstvermarkt in het centrum van Zandvoort. Uh, de jaarmarkten zijn weer terug. Zegt men in het bericht. Met meer dan 150 kramen proberen veel ondernemers uit Zandvoort. En omstreken er een groot evenement van te maken. Het centrum van Zandvoort staat morgen tijdens de tweede jaarmarkt. En dat is de herstver weer vol met kraampjes op de Grote krocht. Raadhuisplein. Haldestraat, Kerkplein en Kerkstraat. Er is van alles te kopen en te doen. Kortom een gezellige dag met veel shopplezier. Entertainment in Zandvoort En voor de kinderen is er een meet en greet. Ik zeg dan altijd meet en greet. Met uh, Chase van Paul Patrol. En de platformer Parade en Swing Dixieland Band. Die zorgen dan voor de muzikale omlijsting. Dus dat uh, is er morgen op. Kijk, dankjewel. Dat er zijn uh, de evenementen weer. En uh, Laura Fici, dus uh, morgen in uh, Nieuw Unique. Nou ja, gaan we even een stukje luisteren van uh, Laura Fici. Hier is Sunny. In de evenementagenda morgen, dus jazz in Zandvoort. En wel in een uh, nieuw unicum aan de Zandvoortse Laan. En niet zomaar jazz in Zandvoort, nee, deze Laura Ficci uh, treedt daarop, uh, Jaap. Ja. Wat een mooie muziek, hè hoor, de, de single Sunny van der. En het is ook Sunny in Zandvoort, dus we konden hem uh, mooi even erin gooien hier uh, bij de Zandvoortse Radio. Uh, we gaan uh, naar het volgende item toe, want uh, de brandweer die uh, besteedt uh, deze week. En de komende weken aandacht aan ja, het personeelstekort... wat ook bij de brandweer is. Ze hebben heel hard mensen nodig die een handje willen helpen. En die denken van, nou, misschien is het een leuke baan voor mij. En ja, Benno die heeft beloofd dat hij even daar langs zou gaan. En als het goed is, staat Benno nu op locatie. Haar die nou, ik ben weer gezellig op pad. En ik ben verzeild geraakt in de Brandwickazerne hier in het mooie Zandvoort. Of eigenlijk mooie Brandwickazerne in Zandvoort. Uh, het is maar hoe je het zegt. Een um, Ja, de brandweerkampagne. Uh, van dit jaar, denk ik, is weer van, uh, van start gegaan. Dat vraag ik even aan Remco Hoedemaker. Heeft de brandweer eigenlijk elk jaar een wervingscampagne? Wij zijn uh, continu op zoek naar, naar nieuwe mensen. Uh, en dit jaar is het echt besloten om landelijk een keer een campagne te zetten... Te, uh, uh, te organiseren uh, om meer vrijwilligers uh, binnen te krijgen. En dus, dit is voor het eerst dat er ook echt voor het landelijk wordt samengewerkt om die uh, vrijwilligers te interesseren om uh, te komen werken bij de brandweer. Die is uh, afgelopen maandag uh, van start gegaan en het heeft vast een thema. Dat klopt, dat klopt. De, de, de, de, de titel is ook: uh, Brandweervrijwilligers, gewone mensen, bijzondere inzet. En de, de insteek is ook echt. Um, uh, om, om, om de gewone mensen uh, die om een kazerne heen wonen te interesseren om uh, uh, te komen helpen. We, we zijn echt niet op zoek naar supermannen. Uh, we zijn gewoon naar, op zoek naar de gewone mensen. In, in de campagne zit ook bijvoorbeeld een, uh, een mevrouw die uh, een normaal docent is in het speciaal onderwijs. Maar die wel een pieper heeft. En als het uh, een nood aan de man is, en het kan, want dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Uh, naar de, de kazerne uh, race om daar te komen helpen. Hey, dat is een vreemd, want een paar jaar geleden hadden we nog uh, werden de helden gevraagd bij de brandweer. Maar er zijn, uh, is de brandweer een beetje van afgestapt? Uh, nou ja, dit, dit zijn natuurlijk wel helden, vind, vind ik persoonlijk. Uh, maar het zijn wel gewone mensen. Gewone mensen kunnen ook helden zijn, kunnen ook helpen. Uh, uh, ja, dit, is, dit is een iets andere insteek, maar uh, dit geeft wel goed aan dat we gewoon op zoek zijn naar, naar, naar, naar de, de normale mensen, de, de, de, de mensen uit de, uit de buurt. Ja. Nou, dan staat er nog een normale man naast me, de ploegchef van uh, Zandvoort. Uh, en Douglas, wat is even je achternaam? De Wolf. De Wolf. Um, jij bent vrijwilliger bij Zandvoort uh, als ploegchef. Wat, wat houdt jouw taken in? Uh, mijn taak houdt in dat ik uh, een gedeelte repressief ben. Dat houdt in de, de uitdruk doe. Uh, dus zodra de pieper gaat, ren ik naar de kazerne, rij ik naar de kazerne... en dan stap ik de auto in. Um, daarnaast doe ik ook uh, een stuk administratief gedeelte. Uh, als ploegchef ben ik verantwoordelijk dat de en zeilt. Overleg binnen de regio heb over nou ja, alles wat er plaats gaat vinden binnen de regio. Nu heeft Zandvoort, hoor ik net, wel weer wat vrijwilligers kunnen werven, maar de ploeg is nog niet compleet. Nee, we hebben zeker nog ruimte en we kunnen nog zeker versterkingen gebruiken voor, voor Zandvoort. Uh, dus uh, ja, daar, daar zoeken we nog steeds mensen voor. Dus deze actie komt mooi van pas weer. Ja. Remke, er, er zijn nog wat vooroordelen hè, rondom de vrijwillige brandweer. Dat klopt. Ik noemde er net al even eentje. Hè, dat je niet per se een hele stoere brede kerel hoeft te zijn. Uh, we hebben ook uh, heel veel dames in dienst. Uh, uh, dus dat, dat is een, een, een vooroordeel die uh, niet terecht is. Het is eigenlijk voor iedereen. Als je gewoon een beetje goed in vel zit, een beetje uh, uh, fit bent, dan kan uh, je. Ja, ze zitten met smart op je te wachten. Uh, ja, er zijn ook wat meer voordelen dat het echt vrijwillig zou zijn dat je, uh, um, dat je geen, een, bijvoorbeeld een andere opleiding hebt dan de beroepsbrandweermensen. Uh, uh, maar dat is niet zo. Je krijgt gewoon een hele goede opleiding, dezelfde opleiding. En je krijgt ook betaald. Dat is ook wel eens een, een, een misvat. Dat ja. weten weinig mensen. Dat klopt, dat klopt inderdaad. Ja, dus uh, je krijgt gewoon betaald voor, per uitdruk. Um, uh, maar ook als je aan het oefenen bent, toch? Ja, dat wordt ook vergoed. Dus um, ja, uh, de is dan misschien vertekent misschien een beetje. Maar uh, je ja, uh, ja, krijgt dus gewoon betaald voor, voor de uitdruk en voor de hulp die, die je biedt. Ja. Dus doekeloos eigenlijk is het een bijbaan. En uh, het is een beetje alleen uh, qua inkomen wisselt het natuurlijk. Want uh, ja, je weet nooit wanneer er brand is. Nee, dat is correct. Uh, er zit geen vaste maandelijkse toelage aan. Je hebt wel vaste uurtarieven. Uh, die verschillen dan voor de uitdruk is wat meer dan voor het oefenen. Uh, maar je krijgt er gewoon lekker voor betaald. Ook als je de opleiding gaat. Die opleiding moet betalen wij ook dan die uren mag je een vergoeding schrijven. Dus dan ja. is het je betaald op school. Ja. Zegt Doekelus, nou is het, kan ik me voorstellen... een vooroordeel is van als de piepen gaat... dan moet ik naar de kazerne... terwijl ik misschien uh, mijn kleinkind... of mijn kind nog van school op moet halen. Ja, dat is correct. Wij werken met een, een rooster... daar kun je zelf aangeven van... Joh, ik ben er wel of ben er niet. Uh, dus als jij weet van... Joh, ik moet mijn kind uit school halen om drie uur... Ja, dan meld je je af, dan kan je niet. Uh, nee. Moet ik in het weekend naar Tante Zaar... omdat het ze jarig is, 80 jaar wordt... Meld ik me af, dan kan ik niet wel. onbelangrijk. Niet heel onbelangrijk, nee. Uh, dus wij werken gewoon met een rooster. Uh, maar we wachten wel op het moment dat jij, dus inderdaad aangemeld staat, dat je dan wel opkomt. Dat wel. Ja. En, en, en nu hadden we natuurlijk uh, die grote brand bij uh, Hippie Fish. Dan is het natuurlijk alle hens aan dek, denk ik, bij Brandweer Zandvoort. Uh, Iedereen moet komen, die kan. Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Nee, die pieper die gaat. Uh, dan is het binnen vier minuten. zorg je eigenlijk dat je op de kazerne bent. En dan ga je in een auto waar jij dan geschikt voor bent, opgeleid voor bent, ga je naar het incident toe. Uh, afgelopen weekend was die brand natuurlijk. Hebben wij alle auto's vanuit Zandvoort die daarheen moesten, hebben we de weg opgekregen. Dus daar was ik wel heel blij mee als ploegchef. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat voor vooroordelen, Remke, zijn er nog meer? Uh, wat hebben we gehad? Uh, uh, dat je superman moet zijn. Dat je betaald krijgt. natuurlijk. Dat je niet altijd hoeft. Uh, dat je gewoon zelf kan aangeven wanneer je zou willen. De opleiding, hoe lang duurt die eigenlijk? Dat is een opleiding van twee jaar, als ik het, als ik het goed zeg. Uh, uh, maar dat is ook niet fulltime. Kijk even naar Douglas. Nee, dat is uh, één avond in de week dat je de opleiding doet. En die is inderdaad verspreid over twee jaar. En dan ga je beginnen met uh, eerst levensredder handelen. Want dat doen wij ook. Uh, en daarna brandt. En een stukje technische hulpverlening en uh, ja, IBGS, uh, ongeval gevaarlijke stoffen. Ja, ja. Is dat eigenlijk modulair? Word je modulair opgeleid? Ja, je wordt modulair opgeleid. Het wordt echt stapje voor stapje met tussentijdse toetsen. Uh, zowel theoretisch als praktijk. Uh, heb je een toets gehaald, mag je verder. In de tussentijd, mocht je het niet halen, kun je het natuurlijk uh, een keer herkansen. En zo helpen wij als ploeg, waar je in terecht komt, helpen je. En dan heb je gewoon uh, je klas waar je je les mee krijgt. Ja, ja, ja. En... Um, de... Die sprak ik iemand en die zei: ja, dat, dat, uh, dat kameraadschappelijke binnen de brandweer. Dat, uh, dat was een oud brandweerman. En dat sprak hem ongelooflijk aan. Hij uh, had 25 jaar bij de beveilige brandweer gezeten. Uh, is dat nog steeds zo? Voelen jullie dat nog steeds zo? Ja, het is gewoon een hechte club. Uh, als ik nieuwe jongens binnenkrijg, dan zeggen ze gelijk... ...ja, iedereen lijkt elkaar wel zo goed te kennen... ...dat ze oh ja. al weten van hoe iemand... Uh, ...als je al kijkt dat er wat met hem is, bijvoorbeeld. Mm. Uh, ja, en we staan gewoon klaar. Weet je, op het moment dat ik met spoed weg zou moeten... ...als ik wel dienst zou hebben... Uh, ...dan is het één appje in de appgroep... ...en iemand springt wel voor me in. Okay. Dus, de, de, dus hij heeft best wel goed contact onderling, altijd. Ja, ja. Uh, Remco, hoe lang gaat deze campagne duren? Hij loopt tot en met december. Um, en, maar wij gaan zelf wel iets ik, doortrekken om ja, toch te zorgen dat we het hele jaar door nieuwe mensen binnen kunnen krijgen. Maar de, deze landelijke campagne duurt uh, tot en met december. Nu, zijn, nu zitten wij natuurlijk in de mooie kazerne in Zandvoort. Maar ik neem aan dat het voor de hele veiligheidsregio ook in een land geldt. Ja, we kunnen overal wel mensen gebruiken. Uh, maar dat geldt, zoals ik al zei, het is een landelijke campagne. Dus in, heel, in heel Nederland speelt dit dat thema wel. Uh, maar ik denk dat het echt een, ja, een mooie kans is om, uh, om jezelf ook te verdiepen. Je krijgt een mooie opleiding erbij. Je krijgt een uh, echte club mensen om je heen. die uh, dat, ja Het is echt heel bijzonder. Ik, uh, ik loop nu pas anderhalf jaar hier mee in deze, in deze branche, maar ik vind het echt heel bijzonder om te zien. en uh, um, ja Wat ik zeg, je, je krijgt een opleiding. Uh, en ook, ook voor werkgevers die mensen in dienst hebben die uh, vrijwilligers zijn, is het, heeft het ook wel voordelen natuurlijk. Je hebt mensen aan, uh, aan het werk die weten hoe je met brand op moet gaan, brandpreventie. Ja, ja. Uh, het zijn mensen ook fitte mensen. Uh, dus ja, Volgens mij als werkgever is het ook interessant om, om je mensen hierop te attenderen... Dat, uh, dat de brandweer mensen nodig heeft. Ja. Nou zag ik een, uh, een filmpje met uh, een meneer van uh, brandweer Klaasina Veen. Uh, en die had een, op, achter hem hing een spandoek en er stond op uh, vooral voor overdag door de weeks. Dus dat, is dat in deze regio ook een groot probleem? Dat uh, je niet genoeg mensen op de been kan krijgen? Uh, ja, dat is natuurlijk wel... Uh, uh, we hebben gewoon continu mensen nodig. Ik kijk heel even naar Douglas, Van Welke gaten zijn nou het moeilijkste te vullen? Uh, nou ja, je ziet dat nu zeg maar... doordat er uh, veel jongeren gaan zond antwoord uit... Uh, door huisvesting. Uh, dus je ziet dat, dat de manschap... Uh, zeg maar daar begint het probleem al te ontstaan. En dan groei je door naar chauffeur... Uh, eventueel door naar bevelvoerder... dus dat je leiding hebt over een auto... En het probleem zit eigenlijk al in het begin. Doordat de jongeren uit Zandvoort uh, ja, wegtrekken. Omdat ze hier geen huis kunnen kopen, omdat het te duur is of geen huis kunnen huren. Um, dus daar ontstaat het eerste probleem al. En dat. Apple sijpelt door naar ja, de latere functies ook. Ja. Maar het is overdag uitrukken. Dat is in Zandvoort toch geen probleem. Want jullie hebben de, natuurlijk hier wordt gesloten aan brandweerauto's. Er is een vaste ploeg hier. Ja, wij hebben uh, de unieke situatie uh, dat wij combipost zijn. Uh, dus we hebben op de dag maandag tot met vrijdag... Hebben we van half acht tot uh, vijf hebben we hier een dagbezetting zitten. Uh, de andere uren doen wij als vrijwilliger. Mm. Uh, maar als een vrijwilliger niet in Zandvoort kan wonen... omdat ze binnen die bepaalde tijd op de kazerne moeten zijn... Oh. Uh, zullen ze ook niet naar die kazerne kunnen komen als ze buiten die cirkel wonen. Uh, dus daardoor krijg je dat nou ja, veel jongeren toch in het begin bekomen heel enthousiast... en na een paar jaar toch uh, zeggen, ja, sorry, ik kan hier niet blijven wonen... want ik krijg geen woonruimte ja. en ik wil wel het huis uit. Ja, dat zijn allemaal uh, grote problemen die, uh, tenminste, die allemaal gewoon mee, uh, meespelen. Heren, ik, uh, het verhaal is duidelijk. Dank jullie wel. Uh, um, uh, nou, ik denk, ik denk dat Douglas nog wel even een plaatje aan mag vragen. Uh, toch, Rob? Ja, natuurlijk. Wat gaat het worden? Nou, dat zou dan uh, Rotten Chili Peppers worden met uh, Fire. Wauw. Dank jullie wel. Terug naar de studio, naar Rob. Inderdaad. En Fire, daar komt je aan. Nou, doe maar even mee, hè, Jaap. Nou, Lekker toch, hè? Nou, ja, een beetje stering, hè, die zo op de saai van weet Kijk, dat was ook weer even verwijzen naar de afgelopen donderdag. Als, uh, Fire, uh, je, hoorde je het Ja, nou, van de Red Hot Chili Peppers. Yes. Uh, maar uh, het is wel grappig uh, dat je erover begint. Uh, want meestal, als ik uh, David Molenburg uh, hier in de studio heb, dan zitten we al een beetje af te spreken. Oké. Okay, Jij hebt een uh, lijstje en zegt David ook van ja, de bedoeling is dat we dan aan het eind van de uitzending geen luisteraar meer overhouden. Nou, dat zou je eigenlijk ook uh, hier uh, van toepassing kunnen. Je mag alleen hoor voor uh, donderdag. Ah, nou, dat gaan we niet oh. doen. Uh, want Red Hot Chili Peppers behoort tot uh, de grote groep uh, zoals Oasis en noem maar op. Nou ja, dat klopt niet een... echt heel commercieel nee, moet ik eerlijk maar zeggen. Maar het is, dus, het nou. is uh, Red Hot Chili Peppers eigen. Uh, daarom lijkt het eventjes uh, verstandig om wat meer op adem te komen. Dan komt uh, Jaapie Koper weer met een, uh, met een keuze. Maar ik zeg nu al, dat is aanvaardbaar. Want als Rob Harms het al uh, goed vindt, dan, uh, dan, dan moet het... Uh, <laughs> want als jij... Uh, ja, zeker. ja ik wil ja, ja, ja. hem graag horen. Ja precies, dat is de dame die wij uh, vorige week in de studio hadden... tijdens de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want die hebben we ook elke maand uh, hier in, in deze studio. En uh, toen dacht ik, ik nodig Lisette Aviva uit. En die ken ik denk ik al een lange tijd. Want uh, die ken ik al sinds 2018. Toen zie je er toch als bijna een echte jonge dame nog binnenkwam. Uh, nu is ze al behoorlijk, uh, ik zal niet zeggen wat bleef dat, maar ze is... Uh, tegen de 30 inmiddels al. Uh, en dat merk je ook uh, terug in het materiaal wat ze maakt. Maar ze neemt overal de tijd voor. Uh, want in 2022 bracht ze haar uh, EP uit. Dat, de EP heet In My Backyard. Uh, dat zelf uh, heb ik dat als redacteur omschreven als handelsmerk van Lizeth Aviva is haar stem. En dat is een jazzstem stem waarbij ze die compenseert of combineert met indie folk songs. Wat het een bepaalde spanning oplevert. Rustig, sereen, ingetogen laat Lisette haar songs horen. Goed, het is uh, zelfs een tikje psychedelisch uh, te noemen als je een bepaalde song hoort. Um, ik heb uh, uitgekozen overdressed, unprepared. Maar wat ook heel bijzonder is, daar speelt een bassist op. Uh, die, tenminste, uh, zij treedt op met een bassist. En dat is ook niet uh, zomaar, want dat is... Tom Radsma bij David Molenburg thuis noemen ze hem Tom Basma, uh, maar die speelt in uh, op dit moment een van de meest gehypte bands in Nederland en dat is Hic P. Uh, die moet je maar eens uh, gaan checken op, uh, op internet en dan weet je wel waar ik over, uh, over heb. En hij speelt de bas. En Tom Radsma speelt de bas, maar dat doet hij ook bij Lisette Aviva. En van dit nummer over Overdressed prepared is dus een live versie uh, te zien waarop die Tom Radsma ook te zien is. Maar wij kozen voor de studioversie... en dat is het nummer wat je nu gaat horen... van de EP In My Backyard Overdressed Unprepared. Zeker een uh, hele mooie plaats. Dankjewel Jaap uh, voor uh, deze tip. En uh, we hebben met plezier gedraaid. Op naar het uh, nieuws. En weer van 4 uh, uur alweer met uh, deze van 5 Star.